Wij beginnen de zogerles 132, pagina 1, 3, 79. Um, en we beginnen een nieuwe uit De tekst van de zoger, de regel 12. Oot samig zijn. We hebben geleerd op de vorige les dat door vernieuwing van het woord van de Torah, door die volmaakte tzadikken, um, dat vernieuwde woord uh, steigt op als man uh, tot de malgoed van, van de atik, van de atsil en daar uh, voegt die, die, dat woord man uh, zich aan de malgoed van de Atik. En, en daar is altijd op de malgoed van de Atik altijd zoals op elke malgoed van de eitseloot dat daar vindt zwoog plaats of uh, altijd komt het licht or schaar, dat uh, Zivug maakt of Zivug de Ka'a doet uh, met de Maghut van de Attik. En daar komt het, het woord wat een of een andere uh, tzaddik volmaakte Tzadik, heeft opgewekt uh, vernieuwd en zo hoog gebracht had naar die Maghut. En dan op dat stukje uh, toegevoegde man en dat is man, dat is dan van lagere komt, dat is ook dan een stukje extra massag wat toegevoegd wordt aan de Malchut van de uh, uh, attic. Daarop wordt ook zivuk gemaakt met uh, dat Yashar, direct licht, in de wereld, in de Parzuf, in de attic. En die gaat dan oorgozer doen, dat woord. En zivuk wordt gemaakt en dan wordt... Uh, uh, dat als oorgozer komt het dus omhoog eerst en dan weer naar beneden, naar binnen van bal goed en naar binnen met dat stukje dat stukje dat ingebed is uh, uh, in die in, in dat oorgozer dat is wat, en dat noemt de zoger dat dat, dat, dat, dat is de rakia, of dat is de, het open uh, uitspansel, of dat zijn de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, die ontstaat door dat vernieuwing, dat woord dat vernieuwd werd. Oké, okay? dat is het woord dat vernieuwd werd door de Torah. Maar we hebben wel geleerd, we hebben wel, wel geleerd, dat ook in ook dat boek dat ik net begonnen had van geheime Torah, daar kan je lezen dat uh, de Torah komt van de Yesod van de uh, Abba. Yesod van de Abba en Yesod van de Abba is ingebed in de Yesode van de Zeiran Bin van de Atzilut. Dus met andere woorden uh, uh, Torah komt van de Zeeran Pin van de Etselud. Dat is, the, is uh, de wetmatigheden die komen uit Zeeran Pin van de Etselud. Hoe kunnen wij dan zeggen, hoe kan dan zoger zeggen, dat uh, die woord, woorden die vernieuwd worden hier op aarde door die grote rechtvaardigen, door die volmaakte rechtvaardigen, dat zij uh, schieten op tot de malgoed van de Atik. ja, Hoe kan dat? De Torah, tora is als het ware ontoereikend volgens wat wij weten. Dat de Torah is de een pin van de Azië. Oké, okay, dat is dan van de Yesod de Torah, komt van de Yesod van Abba. Yesod van Abba ligt tegenover Yesod van de Ima, natuurlijk. Dus eigenlijk komt het ook dan via de jesot van de iemand, Eigenlijk komt het ook via de Bina van de... Dat zult maar toch niet via de... Toch niet. Hoe kan dan, hoe kan dan iemand zo door de Torah, de Torah vernieuwen naar... Tot de plaats waar zij niet toereikend is? Ja? Hoe kan dat? Dat is dat zo'n vraag kan bij ons opkomen. Op want de Torah is gegeven alleen voor 6000 jaar. Tot de Gmartikon. Niet dat de Torah zal worden zo, so. Maar de krachten van de Torah die zijn dan, zoals so het ware, de schepping zal voldoen dan aan die wetten die in de Torah staan geschreven. De wetten van het heelal. En daarmee zal eigenlijk de Torah volbracht worden. Dat is wat... Uh, met andere woorden, de Torah zal al, uh, in, in hier op aarde al, uh, ingebed zal zijn, in, in, al in, in een volledige bestaan zal hebben. Dus in het harten van de mensen. Dan, dat, staat, dat staat ook geschreven in de profeten, dat op die, uh, op die dag, op die, in die tijd, dan niemand zal elkaar meer de Torah leren. En elk vlees zal dan de schepper zien, betekent... De schepper, des uh, uh, Hawaii is eigenlijk, schuilt zich in de Torah. Dat betekent dat bij het degmarticum, dan de, de Torah is al volbracht. Eigenlijk dat is eigenlijk 6000 jaar, maar wie kan dan schieten zo hoog, dat woord, dat het komt tot de Atik. Dat is, dat, daarom vertelt de Torah, dat een mens die het woord vernieuwt, een volmaakte vol tzaddik die het woord van de Torah vernieuwt. Nou, geweldig. Kijk, als iemand vernieuwt het woord van de Torah, wat doet hij daarmee? Hij leert in de Torah. Kijk, dat is, is net wat voor ons een tekst ligt. Hij leert daarin de Torah zelf is voor hem als oorjaschaar, als directe licht, als bron, bron voor dat licht. En hij is als malgoed, als um, uh, maar goed, die moet orgozer uh, uitdoen komen op dat orjasar wat wij leren, wat hij leert in het raad en dat gaat hij gaat dan als orgo, orgozer uh, omhoog komen, dus gaat ook wat hij, wat hij leert, gaat hij dan omhullen en brengt hij naar zichzelf nou, dat is dan zivuk. Zivuk met de Torah. Dat is wat wij ook doen. In de Zogar moeten we ook zivuk doen met de Torah. Wat, wat de Zogar, wat wij leren nu, het is ook absoluut zivuk. Dat is net als licht. Voor, voor ons is het absoluut. Is het wat wij leren nu op deze pagina, op welke pagina dan ook, het is licht. Okay? En ik, ik leer, ik moet het alleen orgozer, mijn, mijn taak is alleen orgozer te doen, En dan ga ik het opnemen in mezelf. Dat is wat Genoemd wordt dat het brood uit de, uit de hemel. Dat is wat, uh, men, wat men zegt in geestelijk: segment. brood uit de hemel komt. Dat is wat. wat, wat uh, um, en water uit de hemel. En. dus dat is wat hij de, ook de, de volmaakte tzaddik doet, vol, vol rechtvaardige doet. Dus hij leert iets in de Torah. En hij brengt dus deze zivuk tot stand met de Torah, en daardoor ontstaat, ontstaat het woord als product, let op goed, als het, het is even toevoeging van wat het hier staat, dan het product van de zivug tussen mij en de tekst van de Torah. Dat is het woord, vernieuwde woord. De tekst van de Torah is als het ware het mannelijke, ik, die leer de Torah, is als het ware het vrouwelijke, dat betekent als man goed. En door mij, door, door ons, we hebben dus dan de interactie, zoals we dat weten, het woord komt in ziwuk uit. En uit de ziwuk komt het woord naar mij toe, wat ik vernieuwd had, komt in mij, in mijn kilim. Dat is het woord wat vernieuwd wordt. Nou, dan, is het, dan ben ik toch klaar. Duidelijk, dan heb ik al als volmaakte tzadik heb ik dan dat kracht ontvangen in waarom moet ik dan waarom moet ik dan volmaakte tzadik nog dat woord dat hij vernieuwd had als man nog en man betekent ook tekort aan de ene kant is het nog een vraagt naar meer vraagt naar vulling hoe kom ik dan hoe komt het dat die tzadik dat die volmaakte moet dat die, dat woord wat hij vernieuwd had dat is al een, een, een vrucht een vrucht van zijn zivug ja, dat is echt een vrucht van de wat hij waardoor hij uh, de, dat woord vernieuwd had waarom moet je dan omhoog doen naar, naar Atik dat komt omdat hij had vol, volledig volbracht als het ware de Torah Eindelijk, zoals hij ons had verteld, dat is de eerste fase, van de, de eerste fase, om de zonde van Adam te, te corrigeren, dat is dan, dat is dan de, het niveau van de Torah. Dus volledig Torah te volbrengen. En dan gaat je nog schieten, nog nu. Hij heeft de Torah volbracht, als het ware, met het vernieuwen van, van woord. En nu gaat je nog hoger schieten, als het ware dus de tweede fase, herinner je nog, de tweede fase van de... Van, de, uh, van het werk van de volmaakte Sadiek. Dat is wat hij in de tweede fase van, als, uh, uit, als um, uh, onder het onderdeel van de tweede, de tweede fase van wat hij gaat doen. Dat hij ver, dat hij partner wordt in de, in het scheppingsproces. Daarom dan gaat hij dat woord dat hij al uh, vernieuwd had, gaat hij uh, als man omhoog brengen naar de malgoed van de Atsilgoed. Duidelijk. Dus eerst komt de eerste fase, en dan de tweede fase, en de tweede fase is hij dan de partner in, de schep, in het scheppingsproces. En in de partner van het scheppingsproces komt dus daar de Atik, daar is Zivuk, en alles vernieuwing komt dan door zijn woord, door alle werelden heen, door Arichanpien, Abouima. En dat komt tot, tot de zon. Ja, en de zon, dat is dan, dan zon, en zon ontvangt dan extra madde, ja, door, dat, door die zivuk in de atik, waardoor zon, de zon, de dus zeer en pin, en nukla, die worden vernieuwd. Nieuwe, nieuwe hemel en nieuwe aarde, dus nieuwe stukken, nieuwe uh, hemel, dus zeer en pin, en nieuwe aarde, nieuwe... Maar goed, Duidelijk, extra aan het wordt toegevoegd wat, wat eigenlijk um, hij had in zijn tweede fase van zijn werk, wat hij dat voorbracht, voor elkaar gekregen. Zodat zien dat zien hoe dat een beetje zit. De regel 12 uh, van de zogercel de tekstcel. God samen zijn. Probeer ook zo te zien dat jij kijkt naar de tekst, naar die lettertjes en hoort met alle met al jouw ingangen die bij jou zijn, zichtbaar en onzichtbaar, dat dat is licht voor jou. En jij doet orgozer op wat je hoort en wat je leest en wat je kijkt naar die letter. We zeggen, velomaar, lezion, amiata, punt. En te zeggen tegen het amiata, dat is een vers uit Isaiah zoals we dat geleerd en te zeggen tegen Zion, Amiata, jij bent mijn uh, volk. Zo so staat het daar. Wat betekent Sion? Dat heeft niets te maken met Sionisme. Uh, Sionisme yeah, well, komt wel van het woord Sion. Maar Sion betekent, uh, komt van het woord voor optekenen. Iets wat opgetekend, iets wat is wat opgetekend, iets wat, als het ware, um, gevormd is. Zo uh, uh, so op die manier, dus dat is, heeft een zekere relief in zichzelf. Uh, dan zegt hij dat wel het uh, punt... Velo inon traien, Umilin, de metswajanin, elin, de volgende pagina, pagina p-tachtig, de eerste regel van de zoger al elin, ami, punt. We keren terug naar de vorige pagina. Welom maar. En hij zit hier eerste woord. Uit dat vers. En te zeggen. En wat is dat? Zegt hij dan. De terrein. Aan wie? Zegt hij zeggen. Hij bedoelde. Let op. Wie is dan de Sion? Hij zegt. om te zeggen aan die. Uh, Poorten. En woorden die opgetekend zijn. De ene boven de andere. Dat is het woord Sion. Uh, de volgende pagina. De, eerste, de volgende pagina, de eerste regel. Amiata, jij bent mijn volk. Wat betekent dat? Oh, wij gaan verder gewoon. Gewoon, eerst gewone vertaling en dan geeft hij ons de, de vertaling en uitleg. De eerste regel na de punt. Aeti ami ata ela imi ata. Lemehavi shutva imi twee. Ma ana bamelula dili avdin shamaim va Mo de ata omer. Bidwarayashem Shamaim nasu 3 of hachi at punt. Hij gaat ons uitleggen. Wat betekent dat? Dat Amiata, jij bent mijn volk. We hebben dat wel eens geleerd dat de wijzen zeggen dat het woord Ami, kijk naar het derde woord, het derde woord van dat. Uh, ami. Als je leest dat Ami, in de Torah hebben we geen klinkers. Ja? Dus, waarom? Daar zitten wel geheime aanwijzingen. Dus Ami jata, betekent jij bent mijn volk. Ami. Maar als je dan onder Ain plaatst I, zo'n gierig, zo'n puntje alleen, dan wordt het Imi. En Imi betekent met mij. En je goed opletten dus, I say dan Amiata, jij bent mijn volk zo so, klinkt het in het in vers van, van Isaiah. Isaijau en nu let op al Amiata, kree Amiata de wijze tegen ons lees niet Amiata, jij bent mijn volk met het klank A onder uh, uh, de een Ela, Imiata maar met mij ben jij. Wat betekent dat? Le me hawe, schutwa i om partner te zijn met mij, Hashem zegt. Om partner te zijn, partners te zijn met mij. Twee. Maar Anna bebeluladili, zoals -so ik door mijn woord, bij mijn woord, door mijn woord. Avdin wa aards, worden hemel en aarde gemaakt. Kmo dat is een afkorting na de komma in twee. Kmo de zoals jij dat zegt. Dat is altijd vooraf, vooraf, aan, aan, vooraf aankondiging dat er daarop komt een vers uit de Torah of uit de Profeten. Kmo de zoals je zegt. Bidwar Hashem, Shamayim Nasu, staat ook uh, geschreven in de Tehillim, in de Psalmen, 33, staat ook daar geschreven bij koning David, door het the woord van Hashem werd de uh, hemel, <coughs> hemel gemaakt. 3, of ho, ha, hi, ad. zo ook, du ook, zo so is ook, zo so ook jij, zegt die tegen hem. Punt duidelijk. Dus door mijn woord de hemel wordt gemaakt, ik, en door jouw woord, wat jij vernieuwt in de Torah, wordt ook de hemel en aarde gemaakt. Punt. Drie de punt. heien, inon, de mischtad lebe Dan zegt hij Rabbi Shimon, uh, geprezen of gelukkig zijn zij, of geprijzen zijn, zij die uh, moeite doen, misstadlie, betekent moeite doen bij het leren van de Torah. Het is altijd moeite doen, want het is boven mijn pet, en daarom is het altijd moeite doen. De Torah kan niet anders, het is altijd moeite doen. Welke moeite is dat? De, in, de Instelling is moeite, Begrijp De instelling is moeite, Niet begrijpen met je kopie, niet in de intelligentie, maar de jij ja, het juiste instellen jezelf te instellen. Als je jezelf instelt in of in dezelfde in a, in, in, in, in, in, in, in eigenschap van geven, net zoals de Torah is, dan daardoor alle poorten gaan open, stap voor stap. Um, wij keren terug naar de vorige pagina. Daar hebben we nog twee regeltjes te gaan. Uh, de linker kolom, Hassulam, onderaan de regel 24: God samig zijn. 67. We lomaar le amiata en om te zeggen aan de Sion jij bent mijn volk en let op dat Sion want hij straks heeft, je gezien dat opgetekend het woord in de zoger staat het ook het woord Eina eh, het laatste woord in de regel 12 is ook, daar zit ook dat afgeleide van het woord dat afgeleid is van het woord Sion iemand die dat betekent opgetekend Getekend door kan ook, ook zeggen. Getekend door. En 24 onderaan. Na de dubbele punt. en te zeggen. En op te zeggen 25. Hainu. Lomaar, dat wil zeggen. Te zeggen. Leelo aan Hasharim. Aan die poorten. Wadvarim en woorden, Hametsvayanim, die opgetekend zijn, of gevormd zijn, gemarkeerd zijn, kan je ook zeggen. De volgende pagina, Hasulam, de rechter kolom, de eerste regel. Eilu al eilu, de ene, de ene boven de anderen. De, de heino, dat wil zeggen. Lechidushaya Torah, dat wil zeggen. Tegen de vernieuwingen van de Torah. Dus tot wie zeggen? Zeggen tot die tekens, tot de getekens tot de woorden van de Torah die. Dat is wat in dit vers wordt bedoeld. Om te zeggen tegen de woorden van de Torah die vernieuwd worden. Amiata... Jij ja, bent mijn volk. Dus al die woorden. Dus die vernieuwd zijn. De Hashem zegt tegen hen. Dat jullie zijn mijn volk. De woorden. Ja, die opten die komen omhoog. Naar de. Uh, waar zij komen. Dus wat ze dat, zoals we hebben dat geleerd. Die vernieuwen, die vernieuwen, door de vernieuwing van de Torah. Zij zijn. Die zijn mijn, die zijn mijn volk. Zegt die. En dan. Zegt hij ons, Amiata Amiyata, lees niet. Amiyata, mijn volk. En hij helpt ons. Im ein, Ptucha, met de ein. Ptucha betekent waaronder patach staat. Dus zo'n streepje, horizontaal streepje. Dat is patach. Dat heet. Im ein, Ptucha, met een ein die gepatachieerd is. Zo so, zou je dat zeggen. Dus met een met een patach. Met een klank. Met een klinker patach. Zo'n liggen, streep, liggen streepen, dat Wat wij noemen dat. Wat wij als a uitspreken. Drie. drie de regel 3. Elle imiata. Maar lees. I miata. Dus i onder de ein. Im. ein Chiruka. Met een aien. Waaronder Chirik staat dus een puntje zo staat en dat betekent met mij Shapiro schoot dat, dat betekent vier Lihjot, shotev imi om partner te zijn met mij met Ma maar ani asieja shamaim waritz five bidwarai zoals so ik ik Maakte de hemel en de aarde door mijn woorden of door mijn woord. Kmo, shaneimar, door mijn woorden inderdaad. Kmo, shaneimar, zoals gezegd wordt. Bidwara Shem, Shamayem, Nasu. In het, in het psalm, met bidwara Shem, door het woord van Shem, werd, werden de hemelen gemaakt. Zes afataka. Zo so, jij bent ook. Zo so ook jij. She bedivrei hochma. Shulcha dat door de woorden van wijsheid van jou. Asita shamaim waard schadashim maakte jij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Punt. Zeven de punt. Ashrei hem ha Amalimba Torah. Gelukkig, en geprezen zijn zij die zwoegen in de Torah. Punt. Het is niet anders dat wij zwoegen. Zwoegen betekent op een goede manier zwoegen. Dat het hard werken is. Het is niet anders. Hard werken niet aan begrepen met onze hoofd. Maar hard werken met onze slechte neiging. Daar gaat het om. De slechte neiging die vindt het ridic Ridicule ridicul, die belachelijk die vindt. Waarom? Waarom moet je dat leren? Wat geeft het aan jou? Hoe kan je dat? Hoe kan je dat weergeven? Hoe kan je dat zien in centjes? Ja, yeah, hoe kan je dat? Wat heb je daar aan? Geen promotie, etc. Eigenlijk als je leert de Torah of een Bijbel op een normale manier, so zoals men dat leert, allerlei academies waarbij ze doen dat voor promotie. Eigenlijk hij en een wil rabbi worden, de andere wil dan artsbischop arts, arts worden, dan is het begrijpelijk dat dat zin heeft. Want ze doen dat lolisch maar niet in de naam van de hemel. Ze willen dan promotie maken, de ene wil well dat en de andere wil. Uh, maar kabbala te leren, dus de geheime Torah leren, wat willen ze dan. En daarom natuurlijk is het. Men, wa, men al die leraren die van de Kabbalah van deze tijd ze zijn natuurlijk bewust van van dit principe dat eigenlijk als je leert de ware kabbala dan heb je, moet je absoluut niets willen hebben dan pas gaat het werken dan gaan, gaat het, ga je genezen ga je, ga je echt alles gaat je openen als je niets wil van van je studie en daarom ze begrepen dat de mens daar niet zo happig voor is. En daarom bedenken ze allerlei vormen, smoesjes. Ik zeg niet dat om voor om, om, iets iets, dat dit ze doen voor iets anders maar ja, allerlei bewegingen, de beweging van de kabalen en allerlei andere dingen, kibbutzim, kibbutz, dan communes, weet je, dat is, ja, goed, gezelligheid natuurlijk, geen, geen grenzen, maar maar dat helpt niet. Kabbalah is iets speciaals. Het is. En daarom. Daarom zitten we ook zo weinig met weinig mensen. Maar het, het kan niet anders. Het kan niet anders, duidelijk. Mensen willen graag iets vermaak mee. Ja, doe me gezellig. Gezelligheid, et cetera. Maar wat ik aan jullie vertel. Wat ons de Torah vertelt. De weg, die moeilijke weg is. Gelukkig, kijk naar wat hij zegt gelukkig zijn degenen, gelukkig zijn zij die zwoegen in de Torah, nou wat is het nou gelukkig is als je, als, ik, als ik dan iets doe en uh, prettig vind, en lol heb, heb waar als ik nog eens zwoegen, zwoegen moet zwoegen, et cetera kan niet anders, ons materiaal is de, wel, de wens om te ontvangen voor onszelf als een keiharde jongen keiharde krachten die wij hebben Absoluut niet. De Torah is absoluut tegenovergestelde. Hoe kunnen wij ons natuur, natuur ons natuur uh, breken? Kan dat alleen door de absolute devotie? Kan niet anders. Ja? één Torah bekeemd, elabemische de wijze. De Torah blijft standhouden alleen bij hem. ...die zichzelf door de Torah doodt... ...staat geschreven... ...betekent dood jezelf... ...betekent dood je jezelf... je eigen... Uh, ...liefde voor jezelf... ...anders kan je niet komen... ...niemand anders kan je niet komen... Kan, ...kunnen we niet komen in... ...buiten de plac het placenta van het hele al... Kan niet anders. ...kijk nou hoe breekt... ...hoe breekt... Het, ...een kind, een vrucht... ...hoe breekt die uit, door... ...breekt die af, hoe je dat... ...uit het kind breekt uit door de baarmoeder die breekt uit als die naar buiten wil, als die naar buiten gaat welke geweldige kracht voor, eh, moet dat allemaal moeten beide op, opbrengen maar dat om uit de natuur, de moeder natuur, eruit te komen in deze wereld welke hoe meer hoe geweldig meer kracht nodig is om uit te komen in buiten het placenta, om, om de, de ware realiteit te voelen, de, het licht eens soft te voelen in, op, eh, en natuurlijk zijn niet zo veel gegadigden, die dat willen. Ja? Acht. Pirush. Pirush. Beginnat akabala Nikret Tarain negen. Schehema sharim apothim lekabe, Ubhinat ahashpa tin aridei haman. Nikred milin kanal. Dus de zooger hier noemt twee dingen. Hij zegt noemt poorten. Poorten. En hij noemt ook uh, uh, woorden. En hij gaat ons uitleggen. Pirouch, acht. De uitleg. de Kabbalah, het aspect ontvangen. Nikretrain heet poorten. Negen. shahemasharim, Asharim, kabel, lekker let op dat dat zijn de poorten die openstaan om te ontvangen. Zo'n geestelijk beeld van poorten. Poort, als de poort openstaat, dan is hij klaar om te ontvangen. Op genaad aspa met andere woorden, wat is poorten? Dat is een orgozer. Duidelijk, dat in de vormt als het ware een poort om, om, om het orjasar binnen te laten komen. Op genaad aspa let op, en het aspect van geven. 10. Alideja Man. Door de Man. Door het opstegen van Man. Milin. Die heet. Dat heet. Milin. Dat heet. Woorden. Zoals boven gezegd werd. Punt. Womer. Schehem. elf. Met z'n en elen al elen klomaar Shehem 12. met ze toch ze, weil ze hem met z'n en wel, Marian hij sheh zegt Shehem dat die woorden ja, die woorden dus die de de hem omhoog brengen dat zij die woorden elf. Met Zayanin, dat zij opgetekend zijn, dat van het woord Zion. ja, Zayanin, dat betekent van het woord Zion. Die zijn opgetekend, eilen al eilen, de ene boven de andere. Dus daar zijn een zekere structuur van boven op elkaar zijn, van verschillende niveaus. Klomaar, dat wil zeggen. Shehem 12 mit ze toch ze, dat wil zeggen dat zij ze bekleden of elkaar, de ene binnen de ander, waar deze ze hem met zwaar neemt en daardoor worden zij opgetekend. Dat is de optekening, dat is wat de, de zoger zegt, optekenen, gevorming, gevo opgevormd worden zij. Dus de ene het laag, en dan een hogere, wordt het een hogere, een hogere, dus... Zo so, uh, worden ze als het ware, gevormd uh, van beneden naar boven. Um, uh, de volgende oot, oot, samig, het. We gaan naar boven, ja, naar de tekst, de regel 4. Uh, pachina P Pachina Tachtach De Rechelfir Ot Samach Het Vii Tema De Mila De Chol Barnech De Lojada Abedda op hearten, er, Ot, het je ons Ech Fir Ot Samach Het 68. maar de is zegt. En, en als je zegt... ...de mila, de goelbare naar let op... ...dat het woord van elke mens... ...van elke mens, als iemand gewoon... ...iemand die leert de Torah en gewoon hoeft niet... ...gewoon elke mens die... Uh, ...dat een woord van elke mens... ...de loyada daar, die niet weet... Abida doet dat. Ja, dat zegt niet. Zoger zegt dat het zo. Punt. Tu haze. Tu haze. Hagu fijf de laaf orchei. Barazin de orreite. We milin de lojada. Alburegon. Kedaka. hazi de volgende. P. Alef de Ein in De eerste Reichel. Uh, Hahi Mila, Salka, Vinafik, Legaby Hahi Mila. Is te hofuchot La shon shaker Migo nukwa De te humaraba Vedalek Hamish meja parsei. Lekabla lehahi mila, Mila Venatil la Ve azildri. dri mila lego nukwe we abit ba rakia de shave de ikre to. Kijk wat je ons zegt. Oh, zo zien. Kijk, hij zegt nu. Uh, als, ja, je kan toch zeggen dat iemand, uh, we gaan zo so ook leren bij, bij, uh, hij gaat ons een vertaling geven. Maar, als je zegt dat iedereen kan, dat iedereen die de Torah leert en zijn woord steekt op, ja, waarom? Het is altijd, man is altijd, komt omhoog. Dan kan die dat, iedereen kan dan de hemel en nieuwe hemel en aarde uh, door zijn woord, kan iedereen kan de hemel en aarde, kan uh, uh, door uh, daardoor zijn op vernieuwde woord, kunnen ook de nieuwe hemel en aarde tot stand gebracht worden. Dan zegt die ons, let op. Vier, na de punt. Dukhase, kom en zie. Ahu, vijf. De laaf orche, hey, wins weg, is niet Barazin de orite, is niet in, loopt niet, is niet in de geheimen, bestaat niet uit de geheimen van de Torah. We hadden schmielen, en hij vernieuwde de woorden dus. De loja die hij niet weet. Alboerhegoen. Uh, waarlijk of uh, helder duidelijk. Kedakajoot uh, zoals, zoals het hoort. Daar behoren. De volgende pagina P. Aleph 81. The yesterday. Hihi, mila, salka. That word. That op adword. That's some word. He dan. The hihi That word. Salka steigt op. Venapik legabe hihi mila. And er komt uit tegenover that word. Is te uh, hoogvocht. Lashon-shaker. zo'n uh, iets, zo so, een so, um, wijze, zoals so het staat bij um, Mischli, in Spreuken van Salomo staat het, is, dus komt daar tegenover dat woord, komt een uh, um, um, um, mens, een man, die om, omdraait, het omdraait, uh, het omdraait het woord naar zeker, naar leugen. Zijn beroep is, zijn, zijn wijze is om omdraaien dingen naar de kant van de leugen. Migo twee nukwa dit humaraba. Hij brengt het uit binnen die nukwa. Dus is een mannelijke, zie je hier staat dit het het man mannelijke, die dan verdrijdingen naar de leugen, en hij brengt dat binnen de, naar binnen de noekwa van de tohumaraba, van een grote afgrond, van water. We dalek gaan we mee en hij springt over, Dadelijk is net zoals de een, een, hoe zeg je dat, wat springt die uh, Springhand, Spring so it's springt uh, over. En yeah? springt over, hij springt over, so, Chamesh meja parse, En hij springt zo so, over de 500 parse parse is een afstand van ongeveer 4 mil. 4 uh, kilometer, iets meer. 4 mil. Dus hij springt zo. Uh, over met zo'n sprongen doet hij 500 maal vier mil le kabla, le haimila om dat uh, tegenover dat woord dat vernieuwd werd door iemand die niet weet goed te vernieuwen venatilla en hij neemt dat woord we dri drie Mila, Lego, Nukwa, en hij komt met dat woord uh, binnen die Nukwa, dus van die afgrond. We abit ba Rakia de schaf en maakt in haar een Rakia, een uitspansel dat van schaf. Schaf betekent leeg, eidel, eidel met een lange ei. De ikre tohu welke uitspansel heet togo, togo hebben we geleerd zoals woest, ja dat, dat woord wat woest in het begin, togo dat is nog niet togo dat is wat um, te maken heeft met um, uh, we zullen zien met iets wat onrein is hier in dit, in dit geval alles is moeten we zien in uh, Wat hij ons vertelt, want hier is het als um, uh, onreine ruimte. Wij keren terug naar de vorige pagina. Um, de regel uh, hasulam de rechterkolom, de regel 13. Heel erg belangrijk iets. Sammer het. Ot sammer het. Acht zestig. We mad de mille en als je vragen dat het woord, et cetera, we koelen, et cetera. Dubbele punt. We eat a mad. She dwar Adam. Wafilu, shaeino iedere vijftien. Masha Omer. O C Z. Punt na de dubbele punt. Wijm Tomarin zou zeggen, vierteen, dat dat een woord dat vernieuwd woord van elke mens. Is ook zo. So. Waar viel u zelfs. Schei nojo dea masche om er zelfs. Hei die niet weet wat die zegt. O se et ze. Mag dat ook. Dus daardoor die ook kan. Door zijn woord kan ook, ook nieuwe hemel en nieuwe aarde gemaakt worden. Dat is wat zegt mensen mensen in onze wereld. Ja? Die zegt. Kabbala. Kabbala is voor enkeling. Hoe kan dat? Kijk nou wat Paulus had gezegd. Ja? De Paulus had gezegd dat alles is van elke mens, allemaal hetzelfde is. Eén pot nat is. Iedereen kan redding ontvangen van, enzovoort. En je hoeft niets daarvoor te doen. Eigenlijk. Allemaal maatschappelijk. Alles wordt gezien, elke leer, elke religie wordt gezien maatschappelijk. Eigenlijk. Het hoeft niet. Uh, alles moet het Schepper wat alles wat Schepper gedaan heeft, helemaal voor iedereen openbaar. En elke mens uh, het hoeft niet een uh, hoger niveau te zijn. Elke mens ziet de Schepper en hij heeft allemaal op een gelijke voet behandeld de Schepper, de, de, de elke mens. En er zijn niet uh, niveaus in de mensen, geestelijk die ene hoger dan de andere anders. Eigenlijk. Dat is wat alle, alle dat is wat men ook kan zeggen, kan men zegt ook sommigen tegen de Kabbala, Wat is nou oké? Okay? Kijk nou naar onze religie. De, de, de helft van de wereld. Of een uh, paar miljard mensen. Of miljard mensen. Die zijn christenen. en ja, Of die dan oké. Okay, die zijn joden dan ook. Maar het is ook allemaal, allemaal één religie. Maar wat heb je dan aan de Kabbala? Kabbal is kabbalen alleen voor enkelingen. Duidelijk. En dat is ook een uh, wat... De, dat is ook dat bezwaar wat ook de kabbalisten van deze tijd hebben. Ze zien dat dit dat dat zo'n vraag opreist met arbeid. Dan maken ze ook dan ook beweging, maken ze ook een soort kabalen religie. It is, oh, het is handig, het is, ja. anders is het wat ik jullie steeds ver, ver, ver, vertel, dat het individuele weg is. Dat is vreemd, dat klinkt vreemd in de oren van van, van anderen, want zij denken, goed, ik zeg niet dat zij bedriegen dat, maar men denkt, men heeft zo'n stelling van, nee, het kan niet anders, de schepper aan iedereen is gelijk, voor iedereen heeft uh, dezelfde, één potnaat, Jan en allemaal, iedereen is hetzelfde. Men begrijpt niet dat niveaus zijn belangrijk voor aantrekken van het licht, alles, alle vrucht, alles is op zijn plaats, ja, in deze wereld, en die doet dit, en andere doet dat, samen wordt het iets, maar dat niveau is bestaan absoluut. En dat de Kabbalah is de persoonlijke weg, dat is al, dat laatste station is, dat is wat, wat ook hij wat ook zegt nu, dat de, iemand kan zeggen, dat stel dat jij zegt, dat iedere, elke mens die dan vernieuwt het woord en dan die maakt ook de nieuwe hemel, en die nieuwe, nieuwe een nieuwe uh, aarde, zegt hij, je, kijk wat hij ons vertelt, wat de zoger ons vertelt, dan kunnen we ook hieruit, uit dat stuk wat we nu leren, goed opletten, dat ook hier wat we nu leren, we zien dat het, zoger spreekt, geen woord van de maatschappij van de, van het uh, religie, zie je dat, of van, of van gemeenschaps, of van een massa, van de massa gebeuren, van massa gebeuren, let op, Anders zouden zogers zeggen, kijk, elke mens kan dat. Ja, ik bedoel, elke mens die dan eh, een, een praatje doet, of zo een beetje zoiets in de Torah leert, eh, zo, Abraham ging daar naartoe, dan moet het ook de hemelen, nieuwe hemel geschapen worden, et cetera. Kijk nou wat de zoger ons vertelt. Dan zien we dat dit echt individueel gebeuren is. Individuele weg, elke ziel heeft alleen maar absoluut individueel weg, naar zijn vervulling. Niet het volk, niet wij joden, of wij die, of wij christenen, of wij die anderen. Ook dat is belangrijk, ik zeg niet dat dit niet belangrijk is, maar dat is dan het, het, het niveau, dat is een bepaalde lavouche. dat ook, we kunnen zeggen, dat zij dan behoren tot bepaalde, bepaalde weet ik veel, verbondenheid, Nadat maar dieper in, een, in elke mens, in het diepste van de diepte, is maar tetatet, individuele ziel en niets anders. En dat tref je nergens in de wereld, alleen in onze studie, hier, wat wij leren. Ga ik naar de hele wereld, je zal het niet vinden. Waarom niet? Om die redenen mede onder wat wij hebben geleerd maar we leven vandaag, ik, wil, ik weet niet wat het zal morgen zijn, dan zal het blijven, misschien voortbestaan hier, dat de weg die ik van mijn grote leraar leer, dat het altijd individueel weg is. Diep in de mens zit dan de individuele weg rechtstreeks, rechtstreeks contact met Teta met Hashem. Let op. Dus hij zegt nou, stel dat dat uh, en als stel dat jij zegt dat het uh, uh, woord dat vernieuwd wordt van elke mens, waar, en zelfs waar Philo 14 nadekomt, zijn dea een nieuwe deemers maar en zelfs de mensen die niet weet wat hij zegt, als uh, het, uh, doet ook dat, daardoor ook, ook door hem worden dan de nieuwe hemel en nieuwe aarde geschapen. Hoe is het ook belangrijk om te leren... ...ook bij iemand die echt de bronnen leert. Ook de leraar die alleen de bronnen leert. Duidelijk. Stel dat je leert bij iemand die geen bronnen leert. Maar je hebt ergens aangeleerd. Ergens. Uh, weet je. Nageap, na geap. Na En je leert bij hem. Je weet niet of die goed... ...of heeft hij dat wel goed... ...of die vertelt alleen een andermans story. Duidelijk. Dus goed. Kijk wat hij zegt. 15 na de punt. Bo ure e, let op. Bo ure kom en zie. En, als je die twee woorden, bo ure kom en zie, verbindt met elkaar, zo so, herinner je da, dat misschien, dan wordt het het woord bore, de schepper. Dus, de schepper is niet anders. Bo, kom en zie. Uh, kom en zie. Oto, ze een, zestien, daar kom. Besodot à Torah. Let op, wil je ons vertellen? Dat is geweldig. We hidesh, dvarim, sha, in no, zeventien, tam, lamitam, kara, uipunt. Elk woord is belangrijk om te zien hoe de positie, wat, hoe ziet de zorg. Hij zegt zo. Bouwer e kom en zie. Oto, die, de heining, een mens. She darko tora, dat zijn weg is niet, ligt niet door de in de geheimen van de Torah. Weghidesh dwarim, en hij vernieuwt als het ware de woorden, dus hij gaat uh, commentaar geven, wat dan ook. no jodea waarbij hij niet weet of zij niet weet hun. Ware betekenis. Wat gebeurt er dan? Punt. Otodawar. Hachirus Achtin. Ole. Vijotse. El Otodawar. Is. Teho. Teho. Teho. Teho. Teho. Teho. lashon Teho. Mitoch Euh, נקוות התהום הגדול והוא תווינטח מדלק חמש מאות פרסאות לקבל את הדבר אינן תווינטח ההוא ולוקח אותו והולך עם הדבר אל הנקיבת ואינטווינטח שלו we rakia shava anikra do. En nu let op wat die ons vertelt. Wat doet die mens die op die manier, hij weet niet de waarheid, hij weet niet zich te verbinden met de, to, met de met de, met de geheimen van de Torah. En als hij dat wel doet, let op. Oto da waar, dat's dat that woord. Dus dat woord wat hij hachidus. Dat woord dat. Uh, dat hij had dat nieuwe, vernieuwde woord van die man, 18. Olle steigt op, en er komt uit naar dat woord, komt ish een, een man, tegenover God, laat uh, ons zeker die omdraait, worden naar de naar de euh, naar de leugen, naar het leugen. Dus een man die dan reageert op de leugen. Met andere woorden, een man die euh, draait het om en die reageert naar de leugen. En als het leugen is, dan komt hij erop af. Dat kun je ook zo stellen. 19. Maar toch nee, wat het hoe mag het doen? vanuit de, uh, de vanuit de opening van de grote afgrond daaruit komt hij begooi uh, medalek en hij springt zo so, uh, over 500 per saot 500 maal zo'n vier mil, ongeveer. Dus 500 maal vier mil. Lekabel eta davar Om dat woord te ontvangen, ik had eerst gezegd, daar tegenover dat woord, misschien ook zo. Maar om dat woord te ontvangen, wil ook Heegoto 21, en hij neemt dat woord we holeeg ima ela nukwa en shelo. En hij gaat met dat woord naar zijn nukwa, naar zijn vrouwelijke partner, naar zijn vrouwelijke uh, partner. We holeeg barakia shav. En hij maakt in haar een lege of ijdele rakia, ijdel uh, uitspansel. Hannekra welke ijdel en leeg uitspansel heet doo.